9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... de financieel directeur van Brand Loyalty, het bedrijf van Zegeltjes... is voor veel geld gekocht. En we praten u bij over de ontsporing van de goederentrein bij Borne. Hoort u ook al meer over bij Jan van de Putten. Tussen Almelo en Hengelo, bij Borne rijden geen treinen. Nadat er vanochtend een goederenwagon is ontspoord u hoort ProRail. Voor zover we het nu hebben doorgekregen gaat het om de laatste wagon van een goederentrein die uh, buiten het spoor is gelopen. Uh, dat heet ontspoord, maar dat wil niet betek betek betekenen dat hij op zijn kant ligt. Um, er, zijn, uh, er is geen sprake van uh, gevaarlijke stoffen of, uh, voor zover we ook weten, maar goed, dat zal, zullen de hulpdiensten moeten bevestigen. Is er ook verder niemand gewond geraakt? Volgens ProRail vervoerde de trein grind of zand. ProRail weet nog niet hoe lang de vertraging zal duren, maar het opruimen gaat zeker een paar uur nemen.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 Vakantiepark Duimrail bij Wassenaar fungeert het komend half jaar als opvang voor asielzoekers. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de gemeente Wassenaar zijn het daarover eens geworden. In totaal worden de komende winter 600 asielzoekers ondergebracht in huisjes op het pretpark. COA is op zoek naar extra opvangplaatsen omdat er meer asielzoekers naar Nederland komen dan verwacht werd, zegt burgemeester Hoekema van Wassenaar. Gemengde populatie. Het zijn voor een deel uitgeprocedureerd die ook over een tijdje uh, terug moeten naar hun eigen land. Het zijn ook mensen die nog in het begin van de procedure zitten. Syrië is wel een van de redenen dat de COA nu uh, bij een aantal plekken uh, weer aanklopt... nadat ze een tijdje lang uh, natuurlijk veel minder behoefte aan plaatsen hebben gehad. Dus ik verwacht een heel gemengde populatie, maar Syrië is er zeker een aanzienlijk deel van uitmaakt. Nou, de afgelopen jaren werden in Duinrel al vaker asielzoekers ondergebracht. Een PvdA-werkgroep onder leiding van partijvoorzitter Spekman... wil de scherpe kantjes afhalen van de strafbaarstelling van illegaliteit. De werkgroep pleit ervoor dat de algemene regels voor strafbaarstelling... voor bepaalde groepen niet gelden. Het gaat dan om mensen die buiten hun schuld niet terug kunnen... naar het land van herkomst, vrouwen, kinderen, slachtoffers van mensenhandel... vreemdelingen die ziek zijn en slachtoffers van huiselijk geweld of eerwraak. En verder zegt de werkgroep dat iedereen altijd toegang moet hebben tot medische zorg en dat kinderen van illegalen ongestoord naar school moeten kunnen. Spreekman benadrukt dat voor de werkgroep de strafbaarstelling uit het regeerakkoord de politieke realiteit is. Door een ongeluk is de A15 tussen Geldermassen en Deil in de richting van Nijmegen tot zeker 12 uur vanmiddag dicht. In de richting Rotterdam komt de weg vermoedelijk rond deze tijd weer vrij. Een vrachtwagen schoot vanochtend op de A15 bij Deil door de vangrail en kwam onder andere weghelft terecht. De bestuurder van een tegemoetkomende personenwagen moest uitwijken en reed de berm in. Een van de bestuurders raakte gewond. Op de A15 ontstonden lange files. Het internationaal Zeerecht Tribunaal in Hamburg buigt zich vandaag over de vraag... wat er moet gebeuren met de Greenpeace-activisten die vastzitten in Rusland. De zitting zal de hele dag duren, zegt correspondent Tim de Wit. En dan gaat het vooral over de vraag of dit tribunaal bevoegd is... om een uitspraak te doen over de bemanning en... Het Greenpeace-schip. En daarnaast mag Nederland uitvoerig zijn standpunt gaan uitleggen. De Russen die zijn er vandaag niet. Zij erkennen het tribunaal op dit punt niet. En zij zeggen dat hun eigen soevereiniteit boven dat van het tribunaal uitgaat. En dus zullen zij zich ook niet komen verdedigen hier vandaag. Nederland eist dat de dertig opvarenden... onder wie twee Nederlanders voorlopig worden vrijgelaten. Ze werden in september door de Russen gearresteerd... tijdens een protestactie tegen Boringen in het Poolgebied. Het is de vraag of Rusland luistert naar een uitspraak van het tribunaal. De democraat de Blasio is de nieuwe burgemeester van New York. Uit exitpolls blijkt dat hij de verkiezingen met een ruime voorsprong heeft gewonnen van zijn republikeinse tegenstander. De Blasio volgt de niet-partijgebonden Bloomberg op. Het is voor het eerst in twintig jaar dat de democraten de burgemeester van New York leveren. Dan nog het weer in het midden en noorden van het land een enkele bui. In het zuiden regen en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen in het zuiden regen, op andere plaatsen droog en wat zon. En het wordt een graad of 12. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Door ongelukken is het drukker dan gebruikelijk op woensdag. Er staat nu nog 170 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam, van Amersfoort naar Amsterdam... staat voor knoppen Diemen 13 kilometer na een ongeluk op de ring van Amsterdam. Op de A10 Oost, Noord en Oost, richting Amersfoort... staat voor knoppen het Watergraas meer nog 11 kilometer na dat ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij... U hoorde het ook in het nieuws. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is nog steeds dicht bij Geldermalsen... na een ongeluk met een vrachtwagen. Waarschijnlijk is de weg pas om 12 uur vanmiddag weer open. Verkeer kan omrijden via Den Bos. De andere kant op, de A15 van Nijmegen naar Gorkum... staat voor Geldermalsen 11 kilometer na datzelfde ongeluk. De linkerrijstrook is daar nog dicht. De A50 Zolle richting Apeldoorn voor Vaassen 8 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En er zijn problemen bij de spoorwegen. Door een ontspoorde goederentrein rijden er tussen Hengelo... en Almelo geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. En over die ontsporing hoort u zo dadelijk ook meer. Net als de cijfers van Vopak, tankopslagbedrijf... grootste ter wereld. En de Steekpartij in Amsterdam. Blijft u luisteren. Denkt u aan nieuwe kozijnen of deuren?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 Straks meer over, u hoort het al, die steekpartij in Amsterdam... en natuurlijk de problemen op de A15 en... Airmals is al jaren het grootste en favoriete spaarprogramma van Nederland. Een brand loyalty bedacht het en is nu gekocht. Hoort u zo meer over. Eerst naar Borne, want daar is een goederentrein uit de rails gelopen. Jaap Even van RTVO sprak met een ooggetuige van het ongeluk. Die trein die komt eraan en uh, het begint te, te roken en te vonken. En uh, we zien een hele lading stenen zien we op ons afkomen. En uh, die komen ja, tegen de ruiten aan. Echt, echt? Het, van, uh, van die, die grote ja, die keien, gro zeg die maar. Die grote keien wat je normaal tussen het spoor ziet liggen. En uh, ja, het was echt even, ja wat moeten we doen? We, we sprongen als een gek weg uh, richting een ander gedeelte van het kantoor. En uh, ja, we zien de trein verder gaan en dan wel vaart verminderen. En, uh... Ja hoor, je weet niet wat het verder gaat gebeuren. Ik dacht misschien ontspoort het en vliegt alles hier naartoe. Maar hij raasde snel voorbij en toen dus, uh, zijn we naar buiten gegaan om te kijken. En toen dus zei alle stenen buiten liggen. En toen keken we op het spoor en toen dus zag hij dat hij wiel verloren had. Ja, er ligt zelfs een... Hier op het spoor ligt een, een treinwiel. Dat klopt, ja. En dat was ja, gewoon in grote chaos. En er ligt nog een onderdeel, wat er precies is, weet ik niet. Dus we hebben onmiddellijk de politie gebeld... en dat duurde nog een paar minuten voordat ze waren. Jouke Schaafsma van ProRail Goedemorgen. Goedemorgen. Opnieuw, want ik sprak u eerder al eventjes. Toen had u nog niet zoveel te vertellen. Um, wat weet u inmiddels? Want ik hoor over verloren wiel, uh, grind dat opspoot. Ja, zoals en, het er en... ziet he, is de trein uh, naast het spoor gelopen met een wagon. Um, dat betekent uh, dat er mogelijk over een, uh, een grote lengte, misschien wel drie kilometer, uh, schade is aan, uh, aan het spoor. Uh -huh. uh, vandaar ook dat we er nu vanuit gaan dat er in ieder geval tot vijf uur uh, hinder zal zijn voor reizigers. Um, we zijn nu ook bezig om uh, de uh, overlasten, doordat de overwegen zijn gesloten, om die uh, zoveel mogelijk te beperken en uh, samen met de gemeente een oplossing te verzinnen. Bijvoorbeeld de spoorbomen omhoog te doen in combinatie met uh, controllers, bijvoorbeeld. Ja, want mensen moeten natuurlijk wel blijven opletten sowieso, maar ik bedoel er meer mee te zeggen. Ja, als het goed is heeft iedereen tussen de oren niet zomaar oversteken, dus het kan nodig zijn dat je daar iemand neerzet ja. om ze daarbij te helpen. Enige idee hoe dit heeft kunnen gebeuren? Want een trein loopt natuurlijk niet zomaar uit het spoor. Nou, dat is voor ons nu ook gissen. Um, Kijk, bij zo'n incident als deze is het eerste wat we doen... is uh, uh, proberen in te schatten uh, wat de schade is... en uh, of we het treinverkeer zo snel mogelijk weer op gang kunnen brengen. Uh, en vervolgens uh, start natuurlijk ook het onderzoek... Uh, wat is hier gebeurd? Hadden we dit kunnen voorkomen? En, uh, nou ja, en dat soort vragen. Oké. Okay. Uh, nog enig idee tot hoe lang de problemen zullen aanhouden. Want als u het heeft over uh, schade van drie kilometer aan het spoor... dan duurt het nog wel eventjes totdat dat hersteld zou worden. U zei net al... waarschijnlijk ik wel de hele dag, kunt u een tijd noemen? Ja, we gaan er nu even vanuit dat dat tot vijf uur kan duren vanmiddag. Nou ja, dat is dus uh, uh, forse overlast voor uh, reizigers op uh, dat traject. Mm. En uh, samen met NS proberen we dan uh, een alternatief uh, te verzinnen, bijvoorbeeld bussen of omleidingen. Oké, okay. ja, en de kans is natuurlijk dat dat door de spits heen gaat lopen nog, kan ik me voorstellen. Voordat hij alles weer op gang heeft. Ja, stel we hebben het stipt om vijf uur uh, de infrastructuur zodanig dat we weer treinen kunnen rijden. Dan uh, betekent het dat er nog wel even tijd nodig is om het treinverkeer ook weer goed op gang te krijgen. Uh, dus ja, dat uh, zal uh, de spits gaan raken. Jauke Schaafma van ProRail. Problemen dus tussen Almelo en Hengelo bij Boornen. Meneer Schaafman bedankt. Oké. Okay. Elf minuten over negen. Neem u mee naar de cijfers van Vopak, het tankopslagbedrijf. Heeft in het derde kwartaal de bruto winst zien teruglopen. Met 9% naar 132 miljoen euro. Fopak had last van lastige marktomstandigheden. voor de opslag van olie, gas en andere olieproducten. Hier en daar is er minder vraag naar opslagcapaciteit. En ook de verschillen in wisselkoers drukten de resultaten, zo laat Fopak weten. Ik heb contact met Jacques de Krij, financieel bestuurder bij Fopak. Goedemorgen, meneer de Krij. Die lastige, uitdagende, zoals dat vaak heet in persberichten bij bedrijven, marktomstandigheden voor Vopak. Waar bestaan die uit? Kunt u dat concretiseren voor mij? Uh, ja, dat kan ik proberen te concretiseren. Het is zo dat uh, Vopak heeft een, een zeer succesvolle groei achter de rug, ook in de crisisperiode. Dat betekent dat we in het jaar 2012 echt een recordresultaat hebben neergezet. En als je dat als referentiepunt neemt, is het natuurlijk altijd uitdagend om dat weer te proberen te verslaan. Wat uiteraard de doelstelling is. En waarom is dat nou zo moeilijk? En dat komt omdat in bepaalde markten waarin wij opereren... en dan moet u denken aan bijvoorbeeld de Rotterdamse markt... voor de regio Europa, maar ook voor distributie naar de rest van de wereld. En Los Angeles is een deel van onze capaciteit. Is niet zozeer gericht op het op- en overslaan van energieproducten... voor vervoer naar de rest van de wereld. Maar is meer gericht op korte termijn opslag waar handelaren posities in nemen. Mm -hmm. En nou precies in dat laatste... Uh, zeg maar segment, uh, ervaren wij uitdagingen omdat de handelaar op dit moment niet echt gestimuleerd worden door technische situaties om veel positie in te nemen. En dat betekent gewoon dat een deel van je tankage wel beschikbaar is of voor verhuur, maar tijdelijk niet gebruikt wordt, of dan weer een maand wel en dan weer een maand niet. En dat heeft natuurlijk uh, consequenties voor uh, de omzet in die betreffende locatie. Ja, Dus in gewoon Nederlands u heeft minder handel, uh, meneer de Krijg. We hebben minder handel in bepaalde kleine productmarktcombinaties. Klopt, en de andere combinaties waarin wij zitten... dan moet u denken aan uh, op- en overslag van de stookolies in Rotterdam... in Fujairah en de Verenigde Emiraten, Singapore... onverminderd, solide en sterk. Oké, okay, dus ik hoor u zeggen dip in de Rotterdamse opslag... Los Angeles aan de Amerikaanse westkust. En yeah. uh, waar nog meer? We hebben zeg maar wat uh, neergaande ontwikkelingen in uh, Brazilië. Brazilië is natuurlijk een tijd een uh, groeiparel geweest. Waarbij er uh, heel veel vraag was. En we zien nu dat die uh, macro-economische ontwikkelingen in Brazilië aardig getemperd zijn. Dat heeft ook consequenties voor vraag uh, naar op- en overslag. Mm -hmm. Daarnaast hebben we wel iets meer kosten. En al die factoren, het zijn hier en daar wellicht maar enkele miljoenen... Maar als je dat als referentiepunt een recordjaar neemt... dan gaat elke miljoen gaat meetellen in die ja. vergelijking. Ja, in het hè. En, en um, is dat nou een kwestie van last hebben van, van, de, van de wereldwijde crisis? Uh, of zijn er andere problemen? Want ik hoor je ook over oplopende kosten. Uh, die oplopende kosten, dat is alleen in die ene locatie. Want in Brazilië? Wat, ja, wat uh, voor de rest uh, zeg maar van ons wereldwijde netwerk... kan je zeggen, uiteraard is die bezettingsgraad iets naar beneden gegaan... Maar de, de bruto marge is hetzelfde gebleven. Dat betekent dus juist vanuit een kostenoogpunt... dat we ons heel goed ons daarop gericht hebben. Veel gericht op efficiency. Dus daar zit het probleem absoluut niet... Die uitdaging zit inderdaad dat in een veranderende volatiele wereldmarkt, je uiteraard elke keer weer goed gepositioneerd moet zijn, ja. om in te kunnen spelen op die nieuwe uh, vraag van uh, de markt. Op heel veel locaties is dat het geval, maar inderdaad in ja. een aantal locaties zou je kunnen zeggen van, hé, hey, die uitdagingen, uh, wat betekent dat? Betekent dat op de korte termijn dat dit even doorgaat? Het antwoord is ja. Voor het vierde kwartaal. En voor 2014, 15 en 16 moet je zeker in deze business weer een, uh, je lange termijn view ook op die locaties. Ja, rekening, tegen ik begrijp het. Ja, want dan zit u met die tanks uh, die leegstaan in een volatiele uh, omgeving. Dat wil zeggen een bewegelijke omgeving. gaat op en neer. Het is moeilijk om daar flexibel mee om te gaan, kan ik me voorstellen, als een groot, enorm bedrijf als VOPAK. Nou, dat kan je wel zeg maar, slagvaardig mee omgaan vanuit ondernemerschap natuurlijk. Maar gelijk heeft u, dat is niet iets wat je zeg maar, van het ene op het andere kwartaal even verandert. Nee. He, dus als... Want u kunt er niet zomaar iets anders in opslaan, neem ik aan. Nee, absoluut niet. En de vraag is of dat nodig is. Hè. Het zou kunnen zijn dat afhankelijk van wereldeconomische omstandigheden. dat je zegt van nou die verandering van die technische omstandigheden. dat komt wel weer een keer goed in de komende anderhalf jaar. Met andere woorden, je accepteert dan even dat de vraag voor dat deel van je capaciteit iets lager is. Mm -hmm. Mocht dat echter meer een structureel karakter uh, krijgen, dan kan je wel degelijk op de juiste locaties in de wereld, en Rotterdam is een juiste locatie... kan je gaan nadenken over alternatieven... om de aantrekkelijkheid van dat deel van je terminal weer verder te vergroten. Goed. Jacques de Krijf, financieel bestuurder van Vopac. Fijn dat u een toelichting wilde geven. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Edwin Gerritsen. Ook goedemorgen, hoe is het op de weg? Morgen, Lara. De A15 van Gorkan naar Nijmegen is nog steeds dicht bij Geldermalsen. Waarschijnlijk gaat de weg pas om 12 uur open na een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden richting Nijmegen kan via Den Bos. De andere kant op op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam voor Geldermalsen 5 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht door datzelfde ongeluk. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is er veel vertraging. Voor Knoppen Diemen staat 13 kilometer na een ongeluk op de ring van Amsterdam. En op de ring van Amsterdam, de A10 Noord en Oost richting Amersfoort... staat voor de Zeeburgertunnel 9 kilometer na dat ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Wellicht hebt u nog nooit van het bedrijf gehoord. Brand Loyalty. Zegt het u iets? Het komt uit een bos en is vooral voor supermarkten heel belangrijk. Het bedenkt namelijk allerlei spaarprogramma's waarmee klanten aangetrokken worden. En loyaal blijven aan bijvoorbeeld de supermarkt. Het bedrijf wordt nu voor honderden miljoenen verkocht aan de Amerikaanse branchegenoot Alliance Data Systems. Het bedrijf achter de Air Financieel directeur Claudia Menne, goedemorgen. Goedemorgen. Van Brand Loyalty. Uw bedrijf... Goedemorgen. Goedemorgen. Uw bedrijf is succesvol. Ja, ik dacht, misschien kunt u dat even bevestigen. Maar dat, dat ja. is zo, hè? Ja. Ja. Um, Succesvol. Winkelketens hebben uh, veel geld over voor uw promotieacties. Ook in deze tijd? Of juist in deze tijd? Ja, ik zou inderdaad zeggen, juist in deze tijd. Hè, de uh, retailers en uh, supermarkten hebben het, uh, hebben het niet altijd even makkelijk. Uh, en het, het wordt uh, toch lastig uh, om, om met die consumenten uh, een, uh, een band te houden. En dan zijn loyaliteitsprogramma's uh, heel erg belangrijk. Ja. En, en bieden dan uh, juist uh, een hele goede oplossing. En is het op dit moment zo dat bedrijven in deze branche samen gaan... omdat het uh, moeilijk vol te houden is alleen? Nou, in ons geval zeker niet. Uh, wij zien dit echt als een, uh, als een enorme kans, uh, deze overname. Uh, uh, we zijn erg complementair uh, uh, met de Alliance Data Systems. Uh, en het is, echt, uh, ja, het is eerder, denk ik, een, een, ja, een enorme kans voor dit bedrijf. Waar zit hem dat voor... dan in? Waar zit hem dat in? Um, nou, uh, Alliance Data Systems is actief uh, in transactionele loyaliteit, uh, in drie divisies, hè, door uh, uh, uh, private label credit cards. Kunt, dus kunt u proberen? Ja, ik wil zeggen, kunt u het proberen een beetje uit uh, de, de, de woordenschat van, van, van, van financieel ja. directeur te houden? Want dan begrijpen onze luisteraars het ook. Okay. Ze, ze hebben drie divisies. Eentje is actief in creditcards. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan een Nederlands voorbeeld, een, een bijenkorfkaart. Mm -hmm. uh, ze zijn actief in, in database marketing. Hè. Dan, uh, bijvoorbeeld uh, voor een hotelketen uh, zijn ze actief met, dus met, met spaarprogramma's. Okay. Uh, en ze zijn dan, uh, Loyalty One, waar wij onder komen te vallen, dat is de Canadese entiteit. Ze uh, zijn actief op het uh, gebied van r uh, Zeer succesvol, moet ik zeggen, in Canada. Ja, en, en waarom is dat? Waarom bent u complementair aan elkaar? Waar, waar kunt u elkaar in versterken? Nou, dus de, de, de, ja, zij hebben die drie divisies op het gebied van loyaliteit. Wat ze niet hebben, zijn de korte termijn loyaliteitsprogramma's die wij, uh, wij aanbieden. Dus daardoor kunnen we de aan onze klanten kunnen we de volledige scope van, van uh, activiteiten, van dienstverleningen aanbieden. Dus u Bovendien bent meer uh, van, erg... van, de, van het snelle werk, mevrouw Menne? Uh, ja. Nou, wij hebben inderdaad korte loyaliteitsprogramma's... omdat wij uh, geloven dat die inderdaad heel erg effectief zijn. Maar het is altijd een combinatie van, uh, van die dingen. Maar we zijn inderdaad wat dat betreft een beetje van het snelle werk. Ja, want ik moet denken ja. bijvoorbeeld aan de, aan de voetbalplaatjes. Hè? Dat, is, dat ja. is erg seizoensgebonden, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, dus we hebben uh, zowel voetbalplaatjes, hè, dus promoties die heel erg op kinderen gericht zijn. Mm -hmm. dat je, dus bijvoorbeeld ook uh, wat, wat kleine speeldingetjes zoals die stickies. Oh ja. uh, uh, maar ook uh, uh, voor uh, echte uh, producten zoals uh, servies en, en glaswerk. Uh, producten waar de consument uh, wat minder snel geld aan uitgeeft. Maar het wel heel fijn vindt om dat te sparen en echt aangetrokken wordt om naar die winkel te komen uh, voor, dat, uh, voor dat product. Nou, u gaat met vertrouwen samen, begrijp ik? Nou, je wordt eigenlijk overgenomen. Absoluut, absoluut. Ja. Nee, wij kijken er echt naar uit. Is geen nadelen zitten er aan deze overname? Nee. Geen ja. enkele? <laughs> nee, geen enkele. Nee, nee. Ja. <laughs> Oké. Okay. Claudia Menne, financieel directeur van Brand Loyalty. Dank. Graag gedaan. Het LOS Radio 1 journaal. Tien minuten voor half tien. U luistert naar het... Uh, NOS Radio 1 nou ja, dat zei Hans al. Bij een woning in de wijk Nieuw-West, dat is uh, in Amsterdam... zijn vannacht twee mensen doodgestoken. Agenten zagen een uh, zwaargewonde vrouw op straat liggen... Uh, in een huis waar de deur van open stond lag een man die neergestoken was. Ik heb nu contact met uh, Rob van der Veen van de politie Amsterdam-Amsterland. Meneer van der Veen, is het u duidelijk inmiddels wat er gebeurd is? Nee, dat is nog niet duidelijk. Ja, wij kwamen inderdaad op, uh, op meldingen van getuigen af... En uh, hebben we nog geprobeerd om die zwaargewonde vrouw en man uh, te reanimeren. Dat is niet gelukt helaas. De vermoedelijke verdachte is uh, gevlucht in de richting van de burgemeester van Tienhovengracht. Nou, op dit moment zijn we nog steeds met forensische specialisten daar druk bezig. En uh, er is een, uh, een team van regisseurs, een team grootschalige opsporing op deze zaak uh, gezet. En uh, ja, we zijn op zoek naar de verdachte en we ja. hebben wel een signalement. Kan ik me voorstellen? Nou, geeft u die maar dan dat signalement. Nou, het gaat waarschijnlijk om een man met een blanke huidskleur... Uh, leeftijd tussen de 40 en 45 jaar oud. Uh, lengte 1,75, 1,85. En hij was gekleed in een donkerkleurige jas of jek. droeg een uh, donker mutsje en had een spijkerbroek aan. Hmm. Um, ja, maar er loopt nu wel iemand met een mes rond. Nou ja, in ieder geval um, is dat er een ernstig incident geweest. En uh, wij zijn natuurlijk druk bezig om daar een vinger achter te krijgen. Mm -hmm. um, de identiteit van, van beide slachtoffers is officieel nog niet vastgesteld, maar we houden er rekening mee dat dit de mensen uh, zijn die in de woning verbleven en woonden, uh, waarvan de deur open stond. Ja, en heeft u enig idee wat de aanleiding zou kunnen zijn voor zo'n steekpartij? Is er een ja. overval geweest? Is er een ruzie geweest? Waar, waar denkt u aan, meneer Van der Veen? Ja. Nou, dat helemaal niet duidelijk. Er kunnen meerdere scenario's uitgelopen worden. En uh, ja, daar is het recherche team nu druk mee bezig. Goed. Dank voor de toelichting hier op Radio 1. Rob van der Veen van de politie Amsterdam. Amsterdam. Van Made in Taiwan of China naar Made in Holland. We hebben u al de hele ochtend over bericht. Uh, vertrok de productie tot verkort richting de lage lonenlanden. Nu komt hij weer terug en dat is toch een opvallend fenomeen. Met moderne high-tech productietechnieken... die wij niet mochten fotograferen vanochtend. Zoals bijvoorbeeld in Tilburg, waar uh, Mino Remmers bij een bedrijf is... waar ze volop bezig zijn met dit proces. Gustaag draaien twee gele robotarmen hun dagelijkse ballet af. Ze cirkelen langzaam heen en weer. Rotatiegieterij. Het is een hele aparte techniek... Het is het geheim van de smid, uh, pottenbakker. Klopt, het geheim van de smid zit hem vooral in het feit... dat wij uh, een bestaande techniek, rotatiegieten... Uh, nieuwe, nieuwe technische toepassingen aan toe hebben gebracht. En uh, ja, daar zit het geheim van de smid in. Daarom wilde ik ook niet dat jij foto's maakte. Streng verboden om foto's te maken, ja. zegt Twan van de Vende directeur van KP Europe. Ze maken hier potten en tal van andere producten... voor onder andere de grote tuincentra. Ze deden dit in China, maar doen het nu in Tilburg was het in China niet zo goed. China is fantastisch. Um, alleen ja, de cultuurverschillen, de dollar, de vracht, uh, de afstand... Um, ja, we hebben daar vele jaren geproduceerd... en we zien de, de, de kosten ook stijgen, uh, arbeidskosten. Dus uh, wij, wij menen dat wij uh, de stap terug, terug naar de kust... Um, ja, hier een nieuwe productiefaciliteit neer kunnen zetten. Reshoring heet het, oftewel de productie uit lage lonenlanden weer terughalen naar eigen land. Het is een Amerikaans begrip. Partij van Arbeid-wethouder Auke Blauwbroek was hier vanochtend. Ook hij kan zich nog wel herinneren dat de schoorsteenpijpen verdwenen uit Tilburg. De industrie vertrok. Bedrijfshallen kwamen leeg te staan. Hij schetst het beeld over hoe het er binnen tien jaar uit kan zien in Tilburg. Wat mij betreft zijn de bedrijven die gebruik maken van mensen met een arbeidsbeperking... En uh, hebben geen sociale werkvoorziening meer. Maar is de sociale werkvoorziening opgegaan in de bedrijven die we hier in Tilburg hebben. Dus niet meer de vazen, de potten die uit dit bedrijf komen in een vrachtwagen naar de sociale werkplaats brengen... waar de mensen zitten die ze inpakken, om het dan weer terug te brengen? Nee, wat mij betreft gebeurt alles hier in Tilburg in één bedrijf. Wordt en de productie gedaan, wordt en de inpak gedaan... en wordt het transport geregeld naar de rest van het land of naar de rest van de wereld. Wat we nu zien is dat eigenlijk het productieproces volledig automatiseerd is. Je hebt alleen nog wat mensen nodig om het in te pakken. Met andere woorden overdrijven we het niet een beetje... dat we toch weer heel veel mensen aan het werk zetten. Is dat niet eigenlijk toch maar heel beperkt? Nou, of dat beperkt is of niet, dat weet ik niet. Ik ben al lang blij dat mensen die op dit moment een beperking hebben... gewoon weer aan de slag kunnen gaan in een regulier bedrijf... op de reguliere arbeidsmarkt. Op het moment dat je in een sociale werkvoorziening zit... heb je toch een stigma mee van dat, je, uh, dat er iets met jou aan de hand is. Op het moment dat je gewoon in een normale productie zit... dan is dat stigma een stuk uh, voor een belangrijk deel verdwenen... en ben je gewoon onderdeel van het bedrijf. Dus ik ben daar niet zo benauwd voor. Dit wordt echt het toekomstbeeld. Dit gaan steeds meer industriële bedrijven doen in Tilburg. In deze regio zijn we hier heel druk bezig, samen met bedrijven, om deze beweging verder vorm te geven. En dat doen we door bedrijven steeds meer verantwoordelijkheid te geven voor die arbeidsmarkt. Bedrijven willen dat ook. We zijn, hebben een ondernemersakkoord gesloten. Inmiddels zijn er 50 bedrijven bij uh, aangesloten. En dat wordt alleen maar een beweging die steeds groter wordt. En ik ondersteun dat van harte, want het is niet zo dat de overheid alleen maar voor mensen moet zorgen met een beperking. Maar dat we dat met uh, uh, bedrijven samen moeten doen. Toch een heel ander idee dan we in de jaren 70, 80 hadden, hè? Volstrekt. Het is 180 graden gedraaid. Veel van de werknemers die hier aan de slag gaan komen onder andere van de Diamantgroep. Dat is de sociale werkvoorziening van Robert Bol, hij is daar directeur. Hoeveel mensen krijgt u uiteindelijk in Tilburg aan de slag door de reshoring? Uh, nou hier beginnen we met een groep van ongeveer 10. Uh, in de hoop dat het een veelvoud wordt als KPI hun ambitieuze plannen verder kan uitrollen. Uh, we hebben een soort gelijk, uh, bedrijf, weliswaar in een andere branche... Uh, een groep van 50 uh, aan de slag. Dat bedrijf uh, overwoog de productie naar Oost-Europa over te plaatsen. Uh, en na een uh, goed gesprek met ons uh, is het toch in Tilburg gebleven. Dus uh, ja, het krijgt navolging en voor ons biedt het kansen. Reshoring naar Amerikaans model. Misschien in het Nederlands vertaald als terug naar de kust. Made in Tilburg. Prachtig. Meino Remmers vanuit Tilburg... Ik weg nog even naar Jeruzalem. Daar is oud-minister Lieberman van Buitenlandse Zaken... namelijk vrijgesproken van corruptie. De leider van de extreemrechtse partij, Israël Ons Huis... stond terecht voor fraude en ook uh, misbruik van vertrouwen. Hij stapte in december vorig jaar op. Correspondent Monique van Hoogstraat, weet meer. Monique, wat was de motivatie van de rechter om uh, Lieberman feit te spreken? Nou, uh, de zaken gingen over dat hij... Um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 uh, da, Lieberman had wel um, de, het ministerie moeten informeren hierover... maar hij is zich niet bewust geweest van de ernst van de zaak. Uh, en die benoeming van de ambassadeur kan je ook eigenlijk niet zien als een, als een promotie. Hmm. Is de zaak dan daarmee afgedaan? Uh, nou, de uh, zegt uh, gaat bestuderen het volgens... en kijken of ze in hoger beroep gaan. Lieberman zegt, uh, zelf zegt, nou hiermee is een heel lang hoofdstuk afgesloten... Uh, al 17 jaar uh, wordt hij achter de broek gezeten voor allerlei... Uh, um, voor fraude, voor witwassen, et cetera. Uh, dat ligt nu allemaal achter mij, zegt hij. En hij gaat nadenken over hoe nu verder. Ja, nou, dat kan hij willen. Maar hoe is er verder gereageerd in Israël op zijn vrijspraak? Nou, in principe, veel mensen gaan ervan uit dat hij zijn post weer gaat innemen. Kijk, hij is niet, destijds niet uh, ontslagen als minister van Buitenlandse Zaken. Uh, hij is uh, tijdelijk teruggetreden. En uh, Netanjahu heeft die post voor hem vrijgehouden. Uh, en zelf tijdelijk ingevuld. En in principe uh, voor hem beschikbaar gehouden. Uh, daar is uh, rechts uh, heel blij mee. Maar uit van de linkerkant komt daar al heel veel commentaar op. Want uh, Lieberman um, heeft... Volgens links uh, Israël veel schade toegebracht, dus de reputatie van Israël. Het is een heel omstreden figuur, hè, een heel radicale uitspraken, conflictueus, um, altijd op oorlogspad uh, met Turkije, uh, met de Palestijnen. Uh, zeker niet een diplomatieke uh, figuur. En ja, dat is de vraag is of dat handig is om die op dit moment weer te benoemen als minister van Buitenlandse Zaken, juist nu Israël. Toch al behoorlijk onder vuur ligt. Nou, inderdaad, correspondent Monique van Hoogstraat. Dankjewel, Monique, voor dat laatste nieuws uit Israël. We zijn aan het eind gekomen van dit interessante Radio 1-journaal... waarin we het hadden over kortdurende transactionele loyalty-programma's. Sven Kokkeman. Volatiele langdurige opslagmarkten. <hijen> uh, waar ga jij het zo over hebben? <hijen> nou, over <hijen> uitbuiting en slechte arbeidsomstandigheden. Oh, okay. Dat klinkt iets eendimensionaler, uh, uh, uh -huh. uh, maar desalniettemin <hijen> niet minder uh, alarmerend. Blijkt allemaal uit een rondgang van de Partij van de Arbeid... langs uh, Nederlandse boerenbedrijven. En daar uh, is dit allemaal aan de hand. En drie cardiologen van het Ruwaard van ziekenhuis moeten voor de tuchtrechter uh, verschijnen. We praten zo met een nabestaande die door het gepruts van die cardioloog haar moeder verloor. En we praten ook nog met Alexander Pechtold, want die roept de premier op het matje vanwege de alarmerende toestand rond ons Nederlandse onderwijs. En dat blijkt dan allemaal weer uit een rapport van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid. Juist. Dat en meer. Zometeen bij, bij jou. Cairo. Sven Kokomant, tot straks. Dit is Radio 1. Want we gaan weer luisteren en ook naar Jan van der Putten... met het NOS-journaal, Jan. In Griekenland ligt het openbare leven stil... door een 24-uur-staking. Leraren, ambtenaren, luchtverkeersleiders en medewerkers... in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd. Ze vinden dat de Griekse regering het land kapot bezuinigt. In Amsterdam zijn vannacht twee mensen doodgestoken. Agenten zagen in de wijk Nieuw-West... een zwaargewonde vrouw op straat liggen. En in een huis waarvan de deur open stond... lag een man die neergestoken was. Slachtoffers werden nog gereanimeerd, maar... Kon niet meer worden gered. De recherche in Amsterdam is druk bezig met onderzoek. Het treinverkeer tussen Almelo en Hengelo ligt stil nadat er een goederentrein uit de rails liep. De trein vervoerde zand en grind. Er is niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade aan het spoor. En vakantiepark Duinrel bij Wassenaar fungeert het komend half jaar als opvang voor asielzoekers. In totaal worden de komende winter 600 asielzoekers ondergebracht in huisjes op het pretpark. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is op zoek naar extra opvangplaatsen... omdat er meer asielzoekers naar Nederland komen dan werd verwacht. En dat zijn de hoofdpunten. Dan is nog even naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Door ongelukken was het vanochtend te drukker dan gebruikelijk op woensdag. Er staat nu nog 80 kilometer file in totaal. De meeste vertraging heeft de verkeer nog bij Amsterdam. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor de slot, 5 kilometer file. Op de A7 richting Amsterdam voor Zaandam 9 kilometer. Dat heeft allemaal te maken met een ongeluk op de ring van Amsterdam. Op de A10 Noord richting Amersfoort staat voor Afrit Volendam nog 4 kilometer. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen is de rijbaan nog steeds dicht bij Geldermalsen. Dat komt door het ongeluk met de vrachtwagen van vanochtend. Waarschijnlijk gaat de weg pas om 12 uur open. Verkeer richting Nijmegen kan omrijden via Den Bosch. De andere kant op op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Voor Geldermalsen 5 kilometer file. En daar is de linkerrijstrook ook nog dicht. Op de A59 Zonthil richting Den Bosch. Voor Den Bosch West 5 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij.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 Sven Kokkelman. Uitbuiting en slechte arbeidsomstandigheden bij agrarische bedrijven. D66 roept premier Rutte op het matje... na een alarmerend onderwijsrapport van de WRR. Drie cardiologen van het Ruwaard van Putten ziekenhuis voor de tuchterrechter... maar daar neemt een nabestaande geen genoegen mee... en het ochtendtumeur van Koos Postema. is drie over half tien exact. Dit is de KRO. Hier is Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in band. Waar bejaarden weigeren om hun huurhuis te verlaten... U kunt mij volgen op Twitter als u wilt, at skokkelman. en reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland, at Er moet, dames en heren, een cultuuromslag komen bij boerenbedrijven. Volgens de Partij van de Arbeid moet er een einde komen aan de slechte arbeidsomstandigheden en aan de uitbuiting van werknemers. Sjoera goedemorgen. goedemorgen. U bent kamerlid van die Partij van de Arbeid. Uh, hoe erg is het? Behoorlijk erg. Ik ben erg geschrokken wat ik gezien heb in een rondgang langs agrarische bedrijven, maar zeker ook de verwerkende industrie als slachthuizen. Mensen die onder slechte arbeidsomstandigheden hele lange uren maken. En dat uh, met, een, uh, met een groep mensen die toch nooit klaagt, want die hebben niet zo heel erg veel keuze. Nou, daar ben ik erg van geschrokken. Ja. Hoe zit het met de huisvesting van die mensen? Nou, over het algemeen in caravans... Niet altijd hoor. Er zijn ook bedrijven die eigen huizen hadden, waar mensen met meerdere op een kamer zitten. Maar het zijn omstandigheden die je in Nederland eigenlijk niet zou willen tolereren. Om hoeveel mensen gaat het? Ik weet het niet. Het is, een onduidelijke hoeveelheid, uh, het is onduidelijk hoeveel mensen precies in die agrarische sector aan het werk zijn. En dat verschilt ook natuurlijk per periode, omdat veel werk in de agrarische sector seizoensarbeid is. Dus ik ja. weet dat niet. Nou, maar goed, u hebt onderzoek gedaan, dus dan moet u toch in kaart brengen hoe ernstig het probleem is. Nou, ik heb in ieder geval gezien dat op heel veel agrarische bedrijven de boer snoeihard werkt. En ook van zijn medewerkers eenzelfde arbeidsethos verwacht. En dat kun je verwachten van mensen die weinig keus hebben. Die, uh, die niet kunnen kiezen uh, of ze gewoon in naar huis gaan s'avonds. En weinig verschillende, arbeids, uh, uh, verschillende plekken hebben waar ze zouden kunnen werken. Dus die mensen zijn natuurlijk kwetsbaar en makkelijk uh, uitbuiten. Uh, dat, uh, daar willen wij paal en perk aan stellen. Maar waarom zou een boer van zijn werknemers niet dezelfde arbeidshouding kunnen verwachten als van zichzelf? Omdat je natuurlijk wel een medewerker bent. Dus je moet uh, binnen een CAO vallen. En dat vinden wij heel erg belangrijk. Dat hebben we met elkaar afgesproken. CAO glastuinbouw, CAO open grond. tuinbouw. Dus we willen ook erg graag dat mensen gewoon binnen zo'n CAO aan het werk zijn. Veilig, uh, acceptabele uren draaien en goed gehuisvest worden. Nou, dat lijkt me heel normaal. Dat wil je van een elke werknemer in Nederland. Dus dat willen wij ook voor de mensen die uit, uh, uit andere delen van, uh, van de wereld komen. Ja, huisvesting, dat lijkt me eigenlijk weinig discussie over. Maar CAO-tijden, uh, het gaat heel slecht in die boerensector. Uh, heel veel boerenbedrijven kunnen maar ten nauwe nood het hoofd boven water houden. Is het dan heel raar dat je dan in die tijd misschien iets meer vraagt van je werknemers? Het is natuurlijk heel erg treurig dat we een heel renderende sector hebben die het moet hebben van arbeidskrachten die in sommige delen van de sector, moet ik er wel bij zitten worden uitgebuit. Dat wil ja, ik toch helemaal niet hebben. Maar Als dat betekent dat wij wereldwijd kunnen bijdragen, dan schaam ik mij daarvoor. Dat wil ik niet. Maar renderende sector, ik hoor juist hele andere geluiden, namelijk dat er echt heel veel boerenbedrijven zijn die echt maar nauwelijks het brood op de plank krijgen. Daar heeft de retail bijvoorbeeld een hele belangrijke rol. Als die allemaal zouden afspreken met elkaar... dat de arbeidsomstandigheden meetellen in de aankoop van een product... zoals zij zeggen, wij willen champignons alleen maar... Met, waarvan wij zeker weten dat die champignonsdeler een boterham heeft verdiend... en dat die medewerkers niet worden uitgebouwd... dan ben je al een hele stap verder. Maar de cultuuromslag moet echt binnen die agrarische sector plaatsvinden. Hoe? Nou, de staatssecretaris moet met ze in gesprek... Dat ten eerste, want het gesprek vindt nu vooral plaats met Lodewijk-Anschig over arbeidsomstandigheden. De staatssecretaris moet met de retail om de tafel. Die controleren altijd wel of het voedsel veilig is, of tegenwoordig ook of er geen paardenvlees in zit. Maar nu moeten we ons bedrijf ook scherp zijn op wat er op arbeidsomstandigheden niveau gebeurt. En die kunnen daarmee ook heel sturend zijn. Dat hebben wij gezien met het Fair Produce logo, wat, uh, wat op de champignonje geplakt is. Dat maar fair. mevrouw Dikkers, u kunt toch niet de retail verantwoordelijk maken voor iets wat bij boerenbedrijven gebeurt? Maar je kan het natuurlijk wel verantwoordelijk maken voor een eigen inkoopbeleid. En als een product heel goedkoop is, dan kun je altijd bedenken dat iemand ergens de prijs betaald heeft. En in de, in de aardbeienteelt is dat over het algemeen altijd de aardbeienplukker. Maar het sterft daar al van de keurmerken en, uh, en de gedragsregels. We willen heel erg graag dat die arbeidsomstandigheden... gewoon fatsoenlijk worden nageleefd als daar een keurmerk voor nodig is... of een plakker of een sticker of helemaal niks. Dat vind ik ook prima. Ja. We moeten wel zorgen dat het gebeurt. En daar gaan we de staatssecretaris toe oproepen. Maar moet u dan niet gewoon bij LTO Nederland zijn? Ook. Die gaan we absoluut niet, uh, niet, uh, niet links laten liggen. Dat is een belangrijke speler, Dat is de belangenbehartiger van alle boeren in de sector. Maar het gaat niet alleen om de boeren in de sector. Het gaat ook over de verwerkende industrie. De slachthuizen, verpakking. Ja. Uh, de, de flora Holland, hoe heet dat de veiling hier... Ook daar uh, vindt arbeidsuitbuiting plaats. Soms niet eens door de boeren bewust of door de ondernemers bewust... maar omdat het in allerlei schimmige constructies zit... is het onduidelijk hoe het precies zit. Nou, en zijn dat Nederlandse hele arbeidskrachten hele... of zijn dat ook buitenlandse arbeidskrachten? Dus Polen, het algemeen, Roemenen? Het zijn over het algemeen allemaal buitenlandse arbeidskrachten. De Polen en de Roemenen en de Bulgaren. Juist, die bereid zijn om dat werk onder die omstandigheden te doen. Precies. Maar heel erg lang met je handen in koud water asperges spoelen. Heel erg, gewoon een hele dag door, hè? Maar goed, de keerzijde van de medaille is als je dat natuurlijk beter gaat regelen... dat de prijzen omhoog gaan <coughs> en dan worden de prijzen in de supermarkten ook hoger... en dan gaat uw partij weer zeuren dat de koopkracht omlaag gaat. Nou, ik, vind het heel erg, ik vind het heel erg goed als wij gewoon fatsoenlijke prijs voor ons voedsel betalen. Als je dat nu goedkope boodschappen doet ten koste van de mensen... die die producten moeten maken of moeten plukken of moeten wassen... dan wil je niet met elkaar... Nou heeft de minister van Sociale Zaken vorig jaar een stichting in het leven geroepen om een einde te maken aan de misstand in de champignon teelt? Ja. Heeft dat iets opgeleverd? Ja, dat heeft heel veel opgeleverd. Dat Wat? is heel erg Dat heeft bijvoorbeeld voor gezorgd dat heel veel retailers, heel veel supermarkten, zoals de Lidl voorop, die is daar heel belangrijk in geweest. Dat die gezegd hebben, wij willen alleen maar champions, waarvan wij zeker weten dat de arbeidsomstandigheden goed zijn en dat de rechten van die mensen gerespecteerd worden. Nou, die worden op die bedrijven worden, krijgen een certificaat van de stichting. En waarvan uh, de, de supermarkten weet dat deugt. Nou, wij willen dat erg graag uh, voor veel meer producten. Dus dat is de opdracht aan uw staatssecretaris? Want die is toch ook van uw partij? Kijk, dat scheelt dan weer. Ja, ja scheelt natuurlijk. Dat. Nou ja, het is een sociaaldemocraat met een, met, een, met een hart voor arbeid natuurlijk. Dus uh, ja, natuurlijk scheelt dat. Zij vindt het een belangrijk onderwerp. En ik hoop heel erg dat ze ermee aan de slag gaat. Dat verwacht ook eigenlijk van de... Dus u stuurt haar op pad om met al die organisaties te gaan praten... om te zorgen dat ja. deze misstanden de wereld uitgaan... en dat er keurmerken komen. En dan moet je dat natuurlijk ook gaan controleren. En dan kom je weer op de arbeidsinspectie. Althans, zo heette die vroeger. <lacht> en de, die staat onder druk, want daar wordt ook weer op bezuinigd, hè? Nou ja, Veel van die keurmerken worden natuurlijk zelfstandig geaudit, ge zoals het netjes heet. Dus die, uh, dat, dat laat u aan de markt over? Ja dat, laat, nou, ja, dat laat aan de markt over. Kun je extern nog weer een extra controle op uitvoeren. Maar ze zijn natuurlijk als de dood om dat keurmerk weer te verliezen. Dus het is uh, bedrijven vaak ook uh, flink wat waard om uh, gewoon te behouden. En heel veel van die boeren willen het ook gewoon goed doen. En als iedereen het goed doet, dan hebben ze ook niet te lijden onder de boer die ze... Die ze... Medewerkers uitbuit en daardoor de prijs laag kan houden. Goed, de staatssecretaris moet dus gaan uh, praten. En vervolgens moeten bedrijven zelf controleren of er een ingesteld keurmerk wordt, uh, terecht wordt uitgereikt of niet. Laten we eerst eens even kijken wat, uh, wat uit stap 1 komt: uit praten. Uit praten en uit het uh, uit, uh, verder uh, uitrollen van dat Fair Produce logo. H hè? Verder, verder zorgen dat ook andere. Uh, sectoren zich houden aan de eerlijke arbeidsomstandigheden. En dan kun je dat externe bedrijf, Fair Produce, vragen om het te auditen. Niet de boer zelf, geen slager in die eigen vlees Daar in. Uitrollen en auditen. Uitrollen en auditen. <laughs> Ik ga de dikke van er eens op naslaan. Hartelijk dank, mevrouw Dikkers van de Partij van de Arbeid. Daag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u net bijzonder interesseert. Het Haags Alois, Aloisius College, zo spreek je dat uit, geloof ik, ik wil uh, als eerste Aloisius, nemen die niet kwalijk, als eerste school van Nederland een Pools examen uh, gaan opnemen. Een Pools, ja, Pools als examenvak gaan opnemen, moet ik zeggen, in het lespakket. Nu al wordt er buiten schooltijd uh, Poolse les gegeven, omdat er inmiddels zo'n honderdduizend Polen in Den Haag en de omgeving wonen. En nou is de vraag, hoe wordt een schoolvak, een examenvak? Ray Was? Van de Algemene Onderwijsbond die heeft het antwoord. Ja, een, een school, een, de directeur van de school die kan besluiten om een uh, vak te gaan geven, omdat bijvoorbeeld heel veel kinderen daarin uh, lessen uh, willen krijgen, zoals Pools of uh, Turks. Uh, nou, dan vervolgens als zij uh, zeggen van uh, wij willen graag daar ook het examen in, in afnemen, dan ben je toch gebonden aan de wet. En daarin staat eigenlijk opgezond welke vakken examen in worden afgenomen. Uh, als er dat vakken niet in staat opgenomen, bijvoorbeeld uh, er staat wel opgenomen Russisch en, en Turks, maar niet uh, bijvoorbeeld Pools, dan moet je als school toestemming vragen aan het ministerie van OCMW. En dan krijg je ontheffing daarvoor. En kan je dus dat vak ook examineren. Een voorbeeld daarvan is dat een groep scholen zei wij willen graag Chinees examens afnemen. Die hebben gezegd van bij het ministerie kunnen we dat doen. Het ministerie heeft toen gezegd van nou we willen daar graag een, in een pilotvorm aan, aan meewerken. Dus dat is een voorbeeld van hoe je zeg maar een andere taal dan die in de wet staat vorm kan geven als examen. Réam Nawasj van de Algemene Onderwijsbond over dat Poolse examen. Het had ons het Poolse examenvak dus op het Haagse Aloysius College. Omdat er 100.000 Polen in Den Haag en omgeving wonen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. We terug naar BAM. En daar is Sander Bartling. En in BAM staat de seniorenwoning van mevrouw... Stoffelsma, uh, aanwezig zijn uh, bijna alle buren. Er zitten hier uh, in totaal zes mensen in huis. Uh, mevrouw Stoffelsma, waarom wilt u uw huis niet uit? Omdat we het hier naar ons zin hebben. En dat het, uh, ja, wij zijn op leeftijd om dan nog weer te verhuizen. Daar zien we echt tegenop. U bent 82, hè? Ja. ja. Heeft u geen zin meer in? Nee. nee. Nee. Melchior Broek van woningcorporatie Mercatus. Uh, die oude mensen die moeten weg, waarom? Die oude mensen moeten inderdaad weg, omdat wij heel kort gezegd willen gaan nieuwbouwen in het gat van band. Dat is een leegstaand of een lege plek in band langs de Randweg. Belangrijk voor het dorp. Dat ligt al een tijdje leeg. En daar hebben verschillende partijen, dorpsbelangen, gemeenten, Mekaters maar ook inwoners omgevraagd van Mekaters gaat daar nou eens bouwen. En daar bouwen wij wat Mekaters betreft een goed alternatief. U gaat voor, daar weer voor, seniorenwoningen wij bouwen? Wij gaan daar nul woningen en multifunctionele woningen bouwen. Negen 0 vier multifunctionele. Waar deze mensen vanuit uh, deze woning naartoe zouden kunnen verhuizen... in de nieuwbouw in band. Mevrouw Stoffelsma en de buren zeg ik er dan maar even bij... u krijgt er een uh, gloednieuw huis voor terug. Ja, dat hoeft voor mij niet. Want dit is veel ruimer. Je hebt boven nog iets. Dan hebben we nog een slaapkamer en een, een, een overloop... waar je nog eens wat kwijt kunt. En dat nieuwe huis? Nou, Dat, dat lijkt me uh, lang zo groot niet, nee. denk ik. Nee, Maar u hoort het? Het heeft ook geen tuin. Het heeft geen tuin, zegt u? Nee, we hebben helemaal geen eens een achterdeur. Dus we kunnen niet eens buiten zitten. We kunnen onze was niet buiten hebben. We hebben niks als we daar gaan wonen. Klopt dat? Uh, het is inderdaad een ander type woning. Dus dat betekent dat de bewoners die hier nu uh, genieten van hun tuintje... want dat heb ik al wel begrepen. Uh, in de nieuwbouw hebben wij inderdaad geen tuinen... maar is het gebouwd in een vierkant met een binnentuin. Uh -huh. uh, de, dus het privétuintje vervalt daarmee. Ja, de, de mensen zeggen eigenlijk, of u zegt eigenlijk... van uh, uh, dit type woningen is gewoon niet meer gewild... dan, uh, dan die, die komen leeg te staan uiteindelijk. Ja, ik vind het verschrikkelijk... Want dat, wat kost dat niet? He? Voor mijn dus ook. Mm -hmm. Ik bedoel maar... Want zij uh, moeten ons dat ook dan weer vergoeden. Of verhuizen. Ja, dat klopt. Wordt het niet een hele dure grap? Uh, nou ja, ja. De dure grap... Het is uh, uh, vanuit volkshuisvestelijk Belang... laat ik dat maar weer uh, benoemen. Uh, en ik, ik snap dat het wordt gezegd... het is een dure grap. Uh, het leeglaten liggen van het gat van band... is ook een dure grap. Uh, nou ja, en, en daar zijn wij op gefocust. En daarom... Uh, hebben deze mensen uh, da nogmaals dat alternatief aangeboden. En ik snap dat dat emoties met zich meebrengt... en dat een boodschap van dat je uit je woning moet... zeker voor deze oudere groep heel vervelend is... Maar ja, dat zijn de afwegingen die worden gemaakt vanuit een organisatie waarin je naar je lange termijn kijkt. Waar je kijkt naar hoe gewild zijn bepaalde type woningen. En dan maak je keuzes. Ja, de gemoederen lopen inderdaad hoog op. Gisteren is er een informatiebijeenkomst georganiseerd. Uh, er kwamen veel mensen op af. U bent ook een handtekeningenactie gestart. Hè? Hoeveel handtekeningen heeft u in kunnen leveren? 413. Van de 1300 inwoners van het dorp. Dus u heeft ongeveer een derde van het dorp achter u staan. Wat gaat er nu gebeuren? U zult weg moeten. Ik, ja, ik weet het niet hoe het moet. Want de mensen zeggen allemaal, maar dit kan niet. Iedereen waar wij geweest zijn... zelfs de jeugd, jongeren van 16, 17 jaar stond, staan achter ons. Mm -hmm. Die zeggen allemaal van, nee, maar dat kan niet. Jullie kunnen daar niet weg. Dan uh, laten we hopen dat deze kwestie goed afgewikkeld wordt. Ik wens jullie geval heel veel succes bij. Dank u wel. Sander Bartling was dat vanuit Band. Straks geld lenen is wel heel makkelijk in Engeland en daardoor zitten veel Britten in de financiële penarie. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2003. Harry, pa. Hoi, hey, uh, kon je ook niet slapen? Nee, er stond een hele uh, hysterische vrouw naast mijn bed te Mag ik een simpele vraag stellen? Daar heb je dit. Vandaag, tien jaar geleden, eindigde een van de best bekeken... comedy-series van de jaren negentig, Het Zonnetje in Huis... met daarin de jonge en de oude Johnny Krijkamp als vader en zoon en Martine Bijl als schoondochter. Harm Edens was een van de schrijvers. En blik terug. Het Zonnetje in Huis is een, eigenlijk een slechte Engelse serie. Tom, Dick en Harriet, waar 22 delen ooit van gemaakt zijn... Die delen zijn in Nederland vertaald en bewerkt bij de VARA. Zo begon de serie, toen had Martina Bell nog een rood pruikje op. En pas toen nieuwe afleveringen geschreven moesten worden, toen kwamen wij in het vizier. En dat hebben we, nou ik geloof ik, uh, acht jaar gedaan of zo, heel lang. Ik hoef hier niet te leven. Nou, hoepel dan op, dat hadden we afgesproken. Maar als ik nu de deur uit ga, kon ik niet meer terug. Fijn, veel beter nog. Fijn, wel. Ja. Die komt wel weer terug. Hij weet waar we wonen. Niet als we heel snel gaan verhuizen. De veten tussen de oude kraai... die woonde in bij zijn zoon en zijn schoondochter... die gunden elkaar echt stiekem het licht in de ogen niet... ook al vonden ze elkaar ergens wel een beetje lief... maar het was hard tegen hard elke aflevering weer. Ik denk dat daar de kern en het succes van de serie zat. Moet die ijskast openstaan? Als je er iets uitpakt, wel je. Nou, en daarna doen we hem dicht... Zo is hij open en zo is hij dicht. Open, dicht. Open, dicht. Heeft u dat? Kan je nog een keertje voor doen? Is... Nee. Ja, wij mochten gewoon Johnny zeggen tegen Oude kraai. Het mooie was altijd dat hij uit Zuid-Afrika opbeelde. Hé, Hardem, met Johnny ga je ja zeggen? En dat was toch wel een enorme eer die wij kregen, hoor. Dat als, als wij hem gingen schrijven, dan ging hij weer een jaar meespelen. De, de, de hele warme herinneringen komen altijd weer omhoog als je denkt aan Johnny... en ook aan uh, Johnny Junior en aan Martine Bijl. Ik vond Zonnetje in Huis, denk ik, de, een van de series die ik gemaakt heb... die het dichtstbij iets kwam waar ik af en toe heel trots op kon zijn... door die prachtige acteurs. Hoi. Dat mens haalt het bloed onder mijn van vandaan. Ben je bij de manicure geweest? Ja. We hadden volgens mij al een keer een einde bedacht. En toen kwam RTL ineens van... Uh, nou, maak er nog maar tien, geloof ik. Nog één seizoenetje. En toen dachten wij, nu kunnen we echt alles gaan doen wat we stiekem nog in onze maal hadden zitten, want dit is de, de blessuretijd. En toen hebben we eigenlijk zwarte afleveringen geschreven, die op papier stonden echt alleen maar gif. En die laatste tien afleveringen, dat was echt op het scherp van de snee. En dat zijn ook wel mijn meest dierbare afleveringen, denk ik. Maar kunnen we nou niet een uurtje met z'n drieën in dezelfde ruimte zitten? Zijn we al zo ver heen? Ik kan heel goed met jouw vader in één ruimte zitten. Bijvoorbeeld in de vertrekhal van Schiphol. Je hebt zeker in deze tijd van recessie en ook, ook in de vergrijzingsgolf toch heel veel weer oudere mensen die bij hun kinderen gaan wonen. Dus die herkenbaarheid die is er wel. Los daarvan, de kleding is datgene wat vaak roet in het eten gooit en de interieurs. Hopelijk blijft het een beetje lang goed, want de, de, de driehoeksverhouding met oude kraai, dat, ja, dat is iets wat je toch af en toe terug wil zien. Armedens was scenario-schrijver van het Zonnetje in huis... en hij stond stil bij de laatste uitzending. Die werd uitgezonden deze dag, precies tien jaar geleden. Leuk, Ilse. Albert Verlinde, de ideale kandidaat voor het volgende Eurovisie Songfestival. Wie ben ik dan om dat tegen te spreken? Ilse de Lange met Puzzle Me. Het is 8 minuten voor 10. U luistert naar Caro op Radio 1. Red je het niet met je salaris? Uh, en zeker net niet tot de volgende maand? Is je wasmachine in één stuk en je spaarpot leeg? In Engeland vind je overal winkeltjes waar je binnen een paar minuten dat gat van een paar honderd pond kunt dichten. Terug te betalen zodra je nieuwe loon binnen is. PD Loans, heette dat soort leningen. Vanessa Lamsveld in Londen, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar dat leidt tot veel ellende. Waarom? Uh, ja, dat leidt tot veel ellende. Omdat uh, het is misschien wel heel makkelijk is om die leningen af te sluiten. Maar zoals je hem al aanvoelt, de uh, rente is echt gigantisch. Uh, als jij bijvoorbeeld vandaag bij een van die bedrijven, bijvoorbeeld Wonga, dat is de grootste... Uh, 180 pond zou lenen en je betaalt het over twee weken alweer terug... Nou, dan ben je 30 pond aan rente kwijt. En, nou, ja, dat komt neer op zo'n 20 procent. Maar dat weten die mensen toch ook wel die daar langs gaan? Ja, maar de kritiek is toch dat het vaak om kwetsbare groepen gaat die voor deze leningen vallen. Dus bijvoorbeeld mensen die nergens anders terecht kunnen om geld te lenen. Ja, en bovendien zijn die bedrijven ook niet altijd even transparant uh, en zijn de consequenties niet altijd te overzien. En het komt dus vaak voor dat mensen niet genoeg hebben uh, om het af te betalen. Ja, en dan kom je dus in uh, lening op lening. Uh, en uh, ja, dat kan natuurlijk heel hard gaan als je steeds weer 20% moet betalen over het nieuwe bedrag. Ja, dan kom je in een soort van negatieve spiraal terecht. En dan sta je elke dag aan de balie zo ongeveer. Inderdaad, dat vinden die bedrijven, die verdienen daar natuurlijk goed aan. Ja. Hoe werkt het precies? Ga je daar langs? Ja, je gaat er langs of je kan uh, natuurlijk ook gewoon op internet uh, zo'n lening afsluiten. Of je belt op. Dat gaat allemaal erg makkelijk. En moet en, je een salarisstrookje meenemen? Nee hoor. Nee, je kan het en dat is natuurlijk ook de kritiek. Het is ontzettend laagdrempelig. Je kan gewoon uh, uh, zo, uh, uh, uh, ja, zo die lening afsluiten. En zo adverteren ze ook. Van, uh, we hebben vandaag nog uh, zo'n 200 pond in je zak. Uh, en uh, dat is ook wel de grote kritiek, dat ze zijn ontzettend agressief ook in die, uh, in die advertenties. Alleen ja. wat ze daar dus niet bij vermelden, ze, ze noemen dan wel rentes op, uh, op dagbasis, maar niet op jaarbasis. En dat kan wel tot 4000% oplopen. Mijn hemel. Uh, en er wordt niet naar kredietregistratie gekeken en kijken of mensen al tot hun nek in de schulden zitten? Nee, omdat het ook om relatief kleine leningen gaat. Het gaat dus niet om leningen van, voor natuurlijk een, een, een hypotheeklening. Ja. Het gaat echt om kleinere leningen, dat je dus bijvoorbeeld je wasmachine of je kerstinkoop kan doen. Dus, uh, maar er is, dus nu wel, er is onlangs een heel kritisch rapport uitgekomen van de uh, financiële autoriteit hier. En die hebben gezegd dat er toch wel heel erg veel mis is. Dus uh, ze liggen nu ook wel heel erg onder vuur, deze bedrijven. Juist. Hoeveel mensen gaan er naartoe? Miljoenen. Ja, echt. Uh, een van de grootste spelers op de markt, Wonga. Die had vorig jaar 1,2 miljoen klanten. Uh, en ja, dit jaar met kerstmis zijn al 1 miljoen Britten van plan om zo'n lening af te gaan sluiten. voor hun kerstinkopen. Uh, maar ja, om, om even t, t, t, t te beseffen hoeveel mensen in de problemen komt. 10% van de mensen die dat vorig jaar hebben gedaan, die worstelt nog steeds om die lening af te sluiten. Juist. Nou ja, 10% van miljoenen, uh, dat gaat dus om honderdduizenden. Ja, ja, ja. Nee, we hebben het echt over. Ja, ik geloof uh, 1,2 miljard is er, staat eruit aan die, aan die leningen. En dit staat natuurlijk ook voor um, uh, gewoon de hele cultuur hier in Engeland. Van hoeveel mensen wel niet met zo'n schuld zitten. Als je kijkt uh, hoeveel um, uh, gemiddeld huishouden in Engeland. heeft ruim 6000 pond. Ja. En dat is los van je hypotheek. En uh, ja, dus Ed Miliband, Labour-leider. Uh, ja. Die zegt ook: Dit staat zo voor gewoon de, de, de, de, ja, de crisis waar uh, Groot-Brittannië in zit. En, en ja. mensen die gewoon hun dagelijks leven niet kunnen betalen. Ja, en wat gebeurt er met de mensen die niet, die niet kunnen terugbetalen? Heeft diezelfde Ed Miliband daar dan wel oog voor? Nou ja, dat begint nu langzaamaan een beetje te komen. Gisteren was er in het parlement een hoorzitting. Um, en zijn die uh, bazen van die bedrijven flink onder vuur gelegd. Uh, maar tot nu toe konden ze eigenlijk gewoon ongestoord doorgaan. En, en dus ook mensen in die negatieve spiraal laten komen. Dus dat ze lening op lening. En dat zijn nu dingen waar ze wel naar willen gaan kijken. Uh, dat bijvoorbeeld die bedrijven na twee keer... dat je niet uh, nog eens een keer uh, mensen met een lening op kan zadelen... om die vorige lening af te betalen. Uh, dus uh, daar wordt, uh, gaat ze, nu gaan ze daar wel naar kijken. Vanessa, onze vrouw in Londen, dankjewel. Straks, dames en heren, Alexander Pechtold wil van premier Rutte weten... wat het kabinet nou gaat doen met het alarmerende rapport... over het onderwijs... Van ...van de WRR. Blijf luisteren hier op 1. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen in de Champions League. Ja, daar gaan we voor op de banken. Ajax-Celtic. Indraaiende in de bal met de tweede paal. Mooi daar gaat iedereen. Ja! De Champions League vanavond in Langste om half negen. Radio 1. 1. Het nieuws van alle kanten.